Van 12 uur. Waterwoog moet met het RWS Journaal. De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zijn begonnen met een schorsing... vanwege een discussie over de Koran. pvv leider Wilders eiste dat het voor moslims heilige boek uit de Tweede Kamer verdwijnt... omdat de islamitische staat de Koran als een grondwet beschouwt... en op grond van dat boek dagelijks mensen worden onthoofd. De Koran ligt op de tafel van de Kamervoorzitter... samen met enkele andere boeken, waaronder de Bijbel... In een hoofdelijke stemming is de eis van Wilders verworpen. Een vliegtuig van de Nederlandse kustwacht heeft in de zee bij Sicilië zo'n 50 bootvluchtelingen ontdekt. Ze zaten in een rubberboot en zijn veilig aan land gebracht in Italië. De kustwacht helpt vier weken bij het bewaken van de Europese grenzen. Het Nederlandse toestel is gestationeerd op een eiland vlakbij Sicilië. Tom de Graaf wil volgend jaar de leider worden van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij werpt zich op als opvolger van Roger van Bokstel, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. De Graaf zegt dat de huidige fractie hem steunt om als lijsttrekker mee te doen aan de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. Hij zit al sinds 2011 voor D66 in de Senaat. Eerder was hij partijleider. Ook was de Graaf vicepremier en minister van in het Tweede Kabinet Balkenende. 18 Vriezen bekijken morgen in Schotland hoe het referendum over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk daar verloopt. De Vriezenafvaardiging afvaardiging is van de Frieske Nationale Partij... en wil onder meer ervaren welke argumenten de Schotten gebruiken voor en tegen onafhankelijkheid. De partij benadrukt dat afscheiding van Nederland niet het streven is, wel meer zeggenschap. Het weer nog, overal zonnig vandaag en weinig wind. De temperatuur loopt op naar zo'n 25 graden. Ook morgen is het warm met flink wat zon, maar dan kan er in het zuiden wel een bui vallen...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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Jongen jongen, jongen, jongen, heb het warm. Ja, dat wil je ook, niet. Ik weet door zo'n zaag hier, nou, uh... een warm klusje hoor. 12 uur geweest, om precies te zijn, 4 minuten over 12. En het leukste lunchprogramma van Zandvoort is weer bezig. Jawel, we zijn er weer. Makkelijk te zeggen, hè. Wat de leukste zijn, want er is er maar één. warm <lacht> lunch op deze woensdag. Het is vandaag 17 september. En het dreigt vandaag de warmste 17 september ooit te worden. Als er vandaag in de beeld 26,5 graden gemeten wordt. Vanmiddag, als dat gebeurt. Dan is het de warmste 17, december, of september, natuurlijk niet december, de 17 september ooit. Dat hoorde ik vanmorgen. Ja, wat je het even weet hè. Nou, in ieder geval uh, leuk dat u er weer bent. En uh, ik ben uh, vandaag er ook weer. Ja, ik ben alleen vandaag. De aanslag van straks. En uh, die hier had thuis nog even wat verplichtingen en zo... En uh, nou ja, dan weet je het wel, hè. Maar goed, wat er ook aan de hand is, je hebt er mooi weer bij. Daar gaat het om. In de tweede kamer zijn ze lekker aan de oude Nelen. Algemene beschouwingen. Nou, uh, de kat of de hond gebeten wordt, maakt allemaal niet zoveel uit, denk ik. Ja, en het is nog altijd zo. Ik hoor altijd mensen klagen van de, de rijken krijgen er 7% bij. Ja. Of gaan er 7% op vooruit. Ja, ja het is er wel altijd zo. Wie het dichtst bij het vuur zit, verwarmt zich het best. Dat is nog helemaal zo. Ja, of het goed is voor kwaad is, dat is een ander verhaal. Maar ja, zo werkt het nog helemaal in het leven, hè. Goed, dat uh, laat ons humeur niet bederven. We zijn gewoon gezellig bezig en uh, we gaan gewoon weer een leuk radioprogramma maken. We hebben vandaag ook natuurlijk nog de Vinyljaren met Elvis, Poco en Nina Simone. Nou, kan je het afwisselende hebben. Hè? Dat straks om twee uur natuurlijk nog, dus het is weer onze wekelijkse marathon. Hè? Vier uur lang radio. Woe! Vandaag hebben we natuurlijk als alles mee zitten als het op tijd binnenkomt, wat regio nieuws zijn we nog druk mee bezig. Verder uh, het recept, dat heb ik hier al voor me liggen. Dat ziet er heerlijk uit. Verder hebben we ook nog zoiets als een bioscoopagenda. Moet ik nog even verzamelen? De... Oh, nou, wat is... Nou ja. In ieder geval, uh, u ziet het allemaal. Kwart over één de bioscoopagenda. Kwart voor één het recept. En... Uh... Als dus anders mee zit, half 1 en half 2 het Regio Nieuws. Jawel. Moet het wel mee zitten, hè? De postduif op tijd komen en zo. Ja, dat komt allemaal bij postduif nog, hè? Aude met hier. En uh, goed. Nou, muziek! Het is de Gazool. Het we hebben natuurlijk ook een kwart over twaalf. natuurlijk nog een 3 in een ja. Een hele leuke vandaag. Mm. Maar eh, dat om kwart over twaalf. Eerst even lekker deze van de Gas Who. Een aanklacht tegen de Amerikaanse vrouw. De Canadese band, hè? Dat snap je. Deze band die het kennelijk niet zo erg op hebben met Amerikaanse vrouwen. Deze, na deze aanklacht. Ja. American Woman. Guess who? Een band die we onder andere ook kennen natuurlijk van de hitclap voor de Wolfman. Waarin ze een ode brachten aan uh, Wolfman Jack. Ja, zo gaat het allemaal, hè? Nou, we hebben weer van alles wat. Oud en nieuw. En zo meteen uh, over een paar minuten uh, krijgen we ook nog de 3-1 van vandaag. En dit is Steelers Wheel. Stuck in the middle with you. Yes Ha! Dat heet uh, Stuk in the middle with you. Ja, dat is hij! Ja! Kart over 12. Go, hoe kan ik het uitmaken? 3 in 1. 3 in 1. Vandaag aangebracht door Ger Krijg, hier komt hij.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 Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Eén, één, één, één, één, één, één, één, één. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. een, een, een, het een, een, een, een, een, een, een,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 Zee toe om te rijden op de golven, ik wil vliegen als een vogel in de lucht. In de wolken zijn nog schuim bedoven, het is voorbij en ik ben vrij en met een zucht, met een lach en met een tram ben ik door straten van de stad waar het nu lent is begaan. En ik heb de winter achter me gelaten, onze liefde kan niet langer meer bestaan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 Uh, verdonken vlinder. En natuurlijk ook naast jou. Dit is de script. Uh, het nieuws komt eraan. Dit het heet: Superhero.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 zeker dat langs de lijn begon. Nee! Nee! Nee! die zat er nog één in mijn wachtlijstje van uh, Quincy Jones, Chum Talk en het uh, fantastische nummer. Dit is uh, Fever to the Form. En de zanger heet Nick Fulway. En helaas komt het nieuws.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 Van de man verkeerd. Nick Mulvee heet hij, niet Filmi. Nee, nee, doe Ja. Mulvee. Dat moet wel goed te zeggen natuurlijk. dan slopt het niet. Fever to the form. Leuke nieuwe plaats en uh, ook alweer in, in allerlei top 50's en zo is hij, uh, is hij vermeld. En u weet het hè, vandaag, dames en heren, vandaag is het 17 september. En als het in de beeld vandaag 26,5 graden wordt, dan, uh, dan wordt het de warmste uh, september ooit. Ja. Voor Zandvoort ja. en de regio. En hier is het nieuws. In oktober, dan wordt Zandvoort aan zee wild. De directe aanleiding voor dit thema wordt gevormd... door een jaarlijks terugkerend fenomeen in de Amsterdamse waterleidingduinen... de bronstijd. Enkele honderden herten in het natuurgebied... gaan in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. Luid uh, burlend uh, laten de hertenbokken weten dat zij klaar voor de strijd zijn. Een onvermijdelijke strijd... Uh, ja, een onvermijdelijke uh, strijd blijkt al snel, want het dreunende geluid van botsende geweien is gedurende de bronstijd veelvuldig te horen. Reden te meer om uitgebreid aandacht te geven aan dit prachtige paringsritueel Zandvoort-aan-Zee in oktober uh, wild te maken. Om iedereen de gelegenheid te geven dit prachtige natuurfenomeen te kunnen aanschouwen worden er in oktober speciale burlwandelingen georganiseerd. Tijdens De wandelingen door de Amsterdamse Waterleiding Duinen... neemt onze gids u mee, mee naar de beste plekken... om burlende en strijdende eh, herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u zeker niet mag missen. De wandelingen vinden plaats op iedere zaterdag, zondag en donderdag in oktober... en starten om half vier smiddags. Wilt u meelopen met een van die burlwandelingen? Koop dan vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort. Wees er wel snel bij, want per wandeling is ruimte voor maximaal 20 personen. Voor meer informatie... Uh, oh, wacht even, dat ligt in de verkeerde volgorde. Dat is toch wel handig. Met alle, even, daar, uh, even kijken hoor, want het, het, ligt, het ligt even een beetje niet op volgorde. Oh ja, toch wel. Hey. Ik kan wel merken dat ik geen ervaring als nieuwslezer heb. Voor meer informatie kijkt u op www.vvvzandvoort.nl Recent werd bekend dat Zandvoort de meest inbraakgevoelige gemeente is. Het CDA vindt dit zorgelijk. Ondanks alle pogingen om de veiligheid in de gemeente te vergroten... blijkt uit nieuwsberichten dat Zandvoort zeer inbraakgevoelig is reden voor het CDA om vragen te stellen aan het college... over meer mogelijkheden om inbraken te voorkomen. De fractie van gemeentebelangen Zandvoort wil op korte termijn... in de raadscommissie Samenleving spreken over de gevolgen... van wetswijzigingen op het gebied van wonen en zorg. De zorgbehoefenden in Zandvoort komen straks in de kou te staan... als zij in de verzorgingshuizen geen onderdak meer kunnen krijgen... Welke maatregelen zijn nodig en wat moet er met die verzorgingshuizen gebeuren? De partij vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen... en heeft in een bespreeknotitie een aantal oplosrichtingen op, gegeven. In Haardam wordt eh, woensdag begonnen met het opknappen van de dubbeldekkers. 418 rijtuigen worden onderhanden genomen... waarna ze vanaf 2016 een stuk comfortabeler en zuiniger weer het spoor op kunnen. En uh, een aansluiting hierop uh, wil ik u even attent maken op het feit dat aanstaande zaterdag uh, de Nederlandse spoorwegen precies 175 jaar bestaan. Dat wordt, in Haarlem wordt dat uh, onder andere gevierd door een open dag bij NetTrain. Dat is nou precies die instelling waar die treinen opgeknapt worden. Dus dan kunt u dat met eigen ogen gaan zien tussen 10 en 5 uur. Uh, het is wel verstandig om je van tevoren even bij NetTrain aan te melden dat je komt. Dat vinden ze prettig. Het is Netrain, dat is dus die werkplaats in Haarlem... die waar, eh, ja, tegenover de koppelgevangenis, zeg maar, langs het spoor Amsterdamse Vaart. Daar gaat het allemaal gebeuren. Aanstaande zaterdag dus eh, 175-jarig bestaan van de Nederlandse spoorwegen. Eh, als ik goed ben ingelicht, dan is het ook zo dat als je in Amsterdam gaat kijken... dat de eerste locomotief die in Nederland heet, de Arend... Eh, in 1839 was dat dus... Uh, die staat op het plein voor het Centraal Station. Uh, dat heb ik gehoord. Ik weet niet of dat waar is, maar als ik lieg, lig ik in commissie. Goed, dat dus daarover. De politie heeft zondagavond twee mannen van 25 en 26 jaar aangehouden... voor vernieling van een treinwagon aan de Korte Verspronkweg in Haarlem. De beveiliging had de mannen graffiti zien spuiten op een treinwagon... en besloot overgaan, over te gaan tot aanhouding. He, he, eindelijk eindelijk hebben ze er eens een keer een gepakt. Agenten hebben de verdachten van de beveiliging overgenomen... en ingesloten op het politiebureau. Snap dat echt niet? Van die gekken die, die prachtige treinen... Die, de NS doet zijn best om die treinen er zo goed mogelijk uit te laten zien. En dan zijn er van die gekken... die dan zo'n treinwagon met, met van die troep moeten onderspuiten. Ik begrijp dat niet. Ik snap niet waar dat voor nodig is. Een bewoner van een woning aan de Vijverweg in Bloemendaal is zondagochtend rond 6 uur 15 uur oog in oog komen te staan met een inbreker. Na een korte worsteling wist de verdachte te ontkomen. Dat meldt de politie. De bewoner werd wakker van geluiden op de benedenverdieping. Toen hij ging kijken waar de geluiden vandaan kwamen trof hij een man in zijn woonkamer. Er volgde een korte worsteling waarna de inbreker kon vluchten. De politie is op zoek naar de inbreker. De man is ongeveer 1,85 meter lang en had een stevige witte boodschappentas bij zich. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie. Uh, en dan gaan wij uh, even kijken. Hoor, want nou ben ik even het spoorbijster. Volgens mij moeten we nu uh, het weer krijgen. Maar uh, ik moet even kijken waar dat gebleven is. Mijn weer. De <laughs> weer is weg. Oh ja, hier hebben wij het weer. Ja, we hebben hem weer gevonden. Wat een chaos, zeg. Niet te geloven. Wat een bende. Um, maar ja, ik ben ook niet... Uh, ik, ik ben ook niet uh, ervaren als nieuwslezer. Dus daar heb ik altijd mijn prachtige sidekicks voor. Ja. Nou, oké. Okay. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag uh, prachtig zomernaar weer. Nou ja. ja, dat hebben we al gezien. En uh, er is nog wel wat ochtendgrijs, maar al vrij snel gaat de zon schijnen. Het blijft droog en het wordt 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder met kans op nevel. De oostenwind waait zwak tot matig. En de temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 15 graden. Telescoopagenda. Ja, een beetje geïmproviseerd vandaag. Maar goed, het is vandaag 17 september. En vanmiddag om uh, half twee kunt u gaan kijken naar de film Hoe tem je een draak? Dat is om half twee. Om half vier is er ook een leuke film. En die heet Casper en Emma. Die kunt u om half vier dus gaan zien. En dan ook nog uh, vanavond hebben we een prachtige film om half acht. En dat is Annie Felci. Dat kunt u allemaal zien vandaag dus. Dus om half twee, dat haalt u nu wel. Ja, om half twee dus, uh, Hoe tem je een draak. En dan om half uh, vier, uh, Kasper en Emma. Morgen om zeven uur draait de film The Fault in Our Stars... Die draait om uh, 7 uur. En dan om half tien morgen draait de film Lucy. Ja, we blijven even staan, joh, kom op. Dan uh, 19 september hebben we hetzelfde programma. Ook om 7 uur: The Fault in Our Stars. En uh, natuurlijk om uh, 10 uur, half tien hebben wij dan het prachtige verhaal van Lucy. Dan gaan we nog even naar de zaterdag. Zaterdag heb je dan, hebben we dan weer om half twee... De film Hoe in een draak? Ja. En dan hebben we om half vier zaterdag weer Casper en Emma. En om eh, zeven uur hebben we dan weer The Fault in Our Stars. En s'avonds avonds nog eens een keer de film om half tien. De film Lucy. Datzelfde programma dat, eh, draait ook eh, op zondag 21 september. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. Hetzelfde programma dus op zondag 21 september. Hier goed uh, hem je een draak om half twee. Kasper en Emma om half vier. En dan hebben we ook nog de Fault in Our Stars om zeven uur. En Lucy weer om half tien. Dat is voorlopig even het programma van de Bioscoop in Zandvoort. Voor uh, de komende dagen. Jerry Rafferty, City to City, Woo Ja, we hadden hem straks ook al even met Steelers willen, ja. ja, maar ja, heb je hem twee keer gehad. twee in een <laughs> ja, genoeg. Ja. Nou, binnenkort komen bij uh, wat cafés in Zandvoort... en zo uh, wat formuliertjes te liggen om drie-en-eentjes te kunnen aanvragen. Uh, twee cafés waar ik regelmatig kom naar... Uh, die dingen ook komen liggen, dus dat kun je ook dan uh, insturen. Ja, leuke uh, drie in eentjes en zo voor dit programma. We hebben er al een aantal hoor. Dat is het. Ja, dat is het leuke. Zie je Rems antwoord en we hebben nog één plaatje en dat is Deep Water.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 fruit was dat. En uh, die plaat, die heette Deep Water. En ik zei dat het al, dat was zo'n beetje de laatste. Nog even een klein stukje instrumentaal. En, um, ja, nog even een klein stukje. Nou is het keer niet pick up the pieces. Ik heb eens een ander dingetje. Dit is Jed Harris en Tony Meer. Twee ex-leden van de Shadows. Hè, die... Diamonds heette het. Nummer. Uh, we gaan naar het nieuws. Het NOS-nieuws van 1 uh, uur, dames en heren. En, uh, nou ja, aan de andere kant zien we je terug met natuurlijk een leuke conferentie die komt er aan. En we hebben natuurlijk ook nog uh, het recept straks om kwart, voor een, kwart over één, jawel. En natuurlijk het regio nieuws. <laughs> Druk zat nog. Tot zo.